Dat gebeurt achter gesloten deuren en onder strenge veiligheidsmaatregelen. Tegelijkertijd houden zo'n 200 tegenstanders van Wilders een fakkeltocht door Arnhem. Die gaat door het centrum van de stad, maar komt niet langs het hotel waar de PVV bijeen is. Alleen onder die voorwaarden wil de burgemeester Krikke een vergunning geven voor de betoging. De Belgische premier Van Rompuy lijkt een goede kans te maken om president van de EU te worden. Volgens het Franse persbureau AFP hebben de 27 Europese lidstaten al consensus bereikt over Van Rompuy. Belgische media noemen hem een geschiktere kandidaat dan premier Balkenende of zijn Luxemburgse collega Juncker. Van Rompuy zou minder weerstand oproepen vanwege zijn bescheiden profiel. Volgens de Belgische nieuwszender VRT heeft Juncker niet sterk opgetreden tegen de financiële crisis. En Balkenende zou in de ogen van sommigen te angelsactisch zijn. Ook het Nederlandse nee tegen de Europese grondwet pleit tegen hem. Organisaties en ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben in het onderwijs zijn tegen de verandering van het zogenoemde rugzakjesbudget. Staatssecretaris Dijksma wil het geld voor een hulpoefend kind niet meer door de ouders laten besteden. Ze wil het geld direct aan de school overmaken... die dan in overleg met de ouders bekijkt wat ermee wordt gedaan. Volgens de organisaties leidt zo'n regeling tot willekeur. Per school kan het beleid sterk variëren. Bovendien zouden de ouders weinig invloed meer hebben op de begeleiding van hun kinderen. In de woning in Rotterdam zijn vanavond twee mannen omgekomen bij een ruzie. Een van de twee is omgekomen door mesteken. De doodsoorzaak van de ander is nog niet bekend. Wat de relatie tussen de twee mannen was, is ook niet bekend. De steekpartij gebeurde in een portiekflat aan de Oldegaarde... bij het Zuiderpark in Rotterdam. Het weer landt inwaarts, overwegend droog en flinke opklaringen. Het koelt af tot 4 graden. Morgen is wat zon, laat er weer regen. De wind trekt aan tot krachtige vaart. Het wordt 10 graden. Dit was het. Zandvoort, heeft het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de hoop. Uh, alleen reed je het niet. Hey, wat ben ik nou mee bezig? Geloof uh, is gebaseerd op de behandeling. Maar het ligt ook al aan hoe zo'n kind binnenkomt. Hij mag geen doel meer in mijn leven had. Geloof kan combineren met je beroep. Mijn eetstoornis is gewoon hevig en heftig geweest. Uh, over allerlei pastorale thema's. Voor een alk-probleem en gokprobleem. Ik heb uh, heroïne gebruikt, maar ik ben wel begonnen met blowen. Eén kind heeft wat meer. Uh... Een duidelijke structuur nodig. Met andere drugs mijn gevoel weg kan drukken. Eerst keer een XC pilletje Dit is The Hope Magazine. Luisteraars, hartelijk welkom bij deze aflevering van The Hope Magazine. Deze aflevering heb ik bij mij aan tafel zitten. Wim Hamer, afdelingshoofd personeelszaken. En Albert Mout, hij is projectcoördinator van het evenementen- en projectbureau. Nou, wat deze mannen deze aflevering aan ons gaan zeggen, dat gaan wij na de muziek horen. Lord reigns, he is robed in majesty, in majesty, and he is on strength. The world is firmly established, it cannot be moved. Your throne was established long ago, long ago, long ago, and you are from eternity. In the seas have lived. I'm Een aantal maanden geleden hadden wij een uh, viertal collega's hier in de studio zitten van uh, The Hope Magazine. En uh, nu hebben we Wim Hamer, de, de afdelingshoofd van personeelszaken, aan tafel zitten bij ons in de studio. Hartelijk welkom Wim. Dankjewel. Uh, ja, Even iets over, over jezelf. Wie is Wim Hamer? Uh, je levensgeschiedenis? Van, uh, nou, waar heb je, ben je al werkzaam geweest? Zou ik graag van je willen weten? Lang of kort. Nou, het mag, het mag kort. Kort <laughs> Ja. Als je zegt te langer, dan zijn we gelijk een uur verder natuurlijk. Ja. Uh, ik ben 55 jaar, ik ben getrouwd, ik heb vijf kinderen. Ik heb ongeveer de helft van mijn werkzame leven uh, in de zorg gezeten. Als uh, hoofdpersoneelszaak of manager P&O uh, bij ziekenhuizen. Uh, de andere helft van mijn uh, werkzame leven in de, uh, in de advieswereld, zou je moeten zeggen. Uh, daar heb ik heel veel dingen gezien. Uh, heel leuk, heel veel verschillende bedrijven. Uh, groot, klein, alles door elkaar heen. interim of, of hele speciale klussen. En op een gegeven moment werd ik door een uh, non gouvernementele organisatie... werd ik uitgezonden naar Oost-Europa. Daar heb ik uh, een armoedereportage gemaakt. Vijfduizend uh, foto's. Ik heb een aantal projecten bezocht... Uh, en ik heb daar wat trainingen gegeven. En wat ik daar gezien heb, dat heeft mijn hart zo geraakt... dat ik zoiets had van, uh, advieswereld is leuk... maar ik wil nu stoppen met het rijker maken van de rijken. Uh, en ik wil uh, wat anders met mijn leven. Ja. Nou, en dan, uh, dan ga je kijken van, uh, ja, wat, uh, wat wil je dan? Uh, dat, is een, dat is op zich een lang verhaal, maar op een gegeven moment komt de hoop op mijn pad ik had zoiets van, ja, ik wil mijn, mijn ervaring ook best inzetten om een goed personeelbeleid te realiseren bij, bij de hoop. En dat is de reden waarom ik hier zit. Ja, even een, een, een, een, een zijwaartse vraag. Maar wat is bijvoorbeeld het grootste, de grootste organisatie waar jij als pno manager misschien ook wel adviseur, werkzaam bent geweest? Een van de grootste ziekenhuizen van Nederland die in de top 10 hoort. Er werken meer dan 3000 mensen. Met een kleine duizend bedden. Maar ik heb ook geïnterimd bij uh, het ministerie van uh, Verkeer en Waterstaat. Uh, bij DSM. Uh, nou, dat zijn ondernemingen met uh, meer dan 20.000 mensen. Ja. Dus uh, ja, het is, het is echt van groot tot klein. Ik heb ook in een zonnehemelfabriek uh, gewerkt. waar maar vier werknemers waren. Ja. Uh, en daar moet je dan klusjes doen. Want daar kan je natuurlijk niet fulltime uh, een, uh, een personeelswerk, uh, klus doen. Uh, maar het, het loopt echt heel, uit, heel groots uit van, van kleine ondernemingen naar hele grote. Ja, en, en wat is dan eigenlijk de, de functie van een, uh, ja, een manager personeelszaken? Zeker is het ook een grote onderneming, dan heb je natuurlijk waarschijnlijk veel meer mensen die als P&O uh, medewerkers werken. Maar wat is dan, is dat puur jouw helikopterview, wat dan ook nodig is om het personeel aan te sturen. Want ik kan me niet voorstellen dat je alle sollicitatiebrieven even zelf leest. Nee, nee, nee. nee. <laughs> dat doe ik absoluut niet meer. En ik stuur ook geen personeel meer aan. Ook van mijn eigen afdeling. Uh, bij uh, bij Verkeerde Waterstaat bijvoorbeeld. Uh, ja, dan moet je 50 mannen aan sturen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook gewoon een hele grote uh, afdeling. Uh, maar goed, dan geef je ook leiding aan, aan uh, ja, onderleidinggevende, zal ik maar even zeggen. Uh, supervisors. Uh, die dan ook weer mensen aansturen. Uh, naarmate je in een grotere organisatie komt uh, en, en hoger in een positie op personeelgebied. Dan uh, wordt de functie steeds meer beleidsmatiger. Dan krijg je steeds meer... Dat je dingen moet overleggen en uh, onderwerpen moet uitdenken uh, in plaats van uitvoeren. En ook dat vind ik wel weer leuk bij De Hoop. Uh, ik ben nu daadwerkelijk wel weer betrokken bij werving en selectie. Uh, überhaupt bij de hele arbeidsmarktcommunicatie nadenken over van... Hoe, hoe, hoe staan wij in de markt eigenlijk? Staan we bekend? Uh, is onze website wel makkelijk uh, toegankelijk? Uh, als je uh, intikt in Google, ik zoek een christelijke baan, komen wij dan als eerste naar boven toe? Uh, nou, dat zijn dingen waar ik me natuurlijk ook mee bezig had. Ja. En als, als zijnde personeels, manager, moet je dan misschien wel meer mensen, mens zijn dan ja, een andere functie? Of, of is dat niet zo? Uh, misschien wel. Uh, de, ik vind dat je zowel voor de mensen in de organisatie als voor de organisatie werkt. Uh, je kan het niet uit elkaar trekken, je kan dat niet los van elkaar maken. Uh, maar uh, wat ik wel heel graag wil, is dat er een goed personeelbeleid neergezet wordt. En dat moet natuurlijk mensvriendelijk zijn. En dan, dan denk je toch na van hoe kan ik een aantal dingen zo goed mogelijk doen voor de medewerkers van de hoop. Er is een arbeidsvoorwaardenpakket, maar dat wordt voorgeschreven door GGZ Nederland. Wat kan ik daar nog meer mee? Wat kan ik daarin uitbreiden? Wat, wat uh, kan ik kan een aantal dingen aantrekkelijker maken voor het personeel van de hoop? En dat hoeft de organisatie niet zozeer uh, veel geld te kosten... Maar dan moet je wel zorgen dat het eh, zeg maar voor het personeel goed neergezet wordt. Ja. Dus ja, ik denk dat ik, dat ik heel veel nadenk over en voor het personeel van, uh, van de hoop. En tegelijkertijd, hoe kan ik de hoop als een goede werkgever neerzetten? Ja. Je zei net zelf al in het begin een van ons gesprekje van... de hoop kwam op mijn pad. Uh, nou ja, nu ben je bij de hoop. Over het algemeen ken ik, uh, hoor ik altijd een hoop verhalen van mensen... die komen bij de hoop op een bijzondere manier... Via, via omwegen. Nou, je hebt zelf eigenlijk al een beetje verklapt van. Nou, ik heb gezien van. Uh, door middel van mijn adviesbaan. Uh, of de adviseursfunctie die ik had. Uh, kun je daar nog wel eens wat, wat meer over vertellen? Ik bedoel, ja, je, je komt bij de hoop terecht. Maar dan moet je ook verdiepen in. We zijn uh, een niet zozeer uh, arme organisatie. Dan wel natuurlijk met verslaafden. met, met mensen met psychische problemen. Is dat ook nog een stukje wat daarin een klik heeft gemaakt voor jezelf... om daar verder in te solliciteren? Ja, absoluut. Ik ken uh, de hoop al uh, echt vanaf het begin. Uh, vanaf de jaren, midden jaren zeventig. Uh, ik weet dat toen het initiatief uh, genomen is... Uh, daar heb ik toen zelf niet verder niet zoveel mee te maken gehad. Uh, ik was zelf toen heel actief bij Youth Christ Nederland. Uh, Leiden een hele grote uh, club met werk uh, in Haarlem... Haarlem was niet zozeer bekend als drukstad, maar daarom uh, was het er wel veel. Uh, ook in de jaren zeventig. Um, als Juist medewerkers konden we er niet zoveel met, met verslavings. Uh, ja, mensen die, die verslaafd waren om daar wat mee te doen. Uh, ik heb wel eens hele nachten gezeten bij mensen die dan een uh, cold moesten ondergaan. En, ja, eigenlijk wat je. Kon doen was een nat washandje neerleggen en een hand vasthouden en vooral zorgen dat iemand er niet vandoor ging. Uh, maar toen de hoop, uh, zeg maar, de, de polykliniek ook echt geopend had, hebben wij wel uh, mensen hier naartoe gebracht. Ook, ook letterlijk gewoon met de auto hier naartoe rijden, mensen binnenbrengen bij de polykliniek, zorgen dat ze niet meer de deur uit rennen en, uh, en dan de boel maar overlaten aan Teun. Want toen, toen werkte tuin met, met twee, drie mensen bij wijze van spreken in het begin, de is de voorzitter van de Raad van Bestuur ja. op dit moment, hè? Ja. ja. Uh, nou goed, dan, dan, dan, dan heb je daar toch een, uh, een ander hart, bij, net zoals ik bij Just Christ een ander hart heb... Uh, dan bij een willekeurige christelijke organisatie. Uh, en, en dat spreekt me dan aan, dat spreekt me heel erg aan... Uh, omdat je de doelstelling hebt uh, verslaafden uh, te helpen... Uh, maar ook wat ik ontzettend goed vind is dat Chris erbij gekomen is. En dat we ook praten over kinder- en jeugdpsychiatrie. En dat je als de hoop ja, een wat bredere GGZ-instelling aan het worden bent. Nou, dat is natuurlijk perfect. Ja. Nou, we gaan Na de muziek wil ik even verder met je praten over van hoe mensen die misschien wel luisteren en getriggerd zijn... om bij de hoop te komen werken of meer ervan te willen weten... Uh, ja, hoe ze zich uh, kunnen aanmelden of uh, ja, hoe dat hier precies in zijn werk gaat. Lados. Hay oscuridad, mucha tiniebla en la sociedad. Pero te digo, se avanza la noche, se acerca el día, la luz puedes ver. Firmes estamos, vestidos hermanos, con la armadura, su fuerza y poder. We moeten debemos juntando las manos, no dejes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 Muziek hebben we even gesproken over hoe je hier zelf terecht bent gekomen. Wat je allemaal wel uh, in de 55 jaar uh, levenservaring allemaal hebt gedaan. Uh, de organisatie als De Hoop, heeft hij veel vacatures op dit moment? Uh, ik denk dat er gemiddeld een dertigtal vacatures uh, hebben staan, open hebben staan. Uh, en als ik er kijk naar de afgelopen vier, vijf maanden, dat ik nu bij De Hoop uh, zelf werkzaam ben... Uh, denk ik dat het aantal ongeveer gelijk gebleven is? We lossen er natuurlijk een aantal op, uh, kunnen nieuwe mensen begroeten, uh, maar tegelijkertijd gaan er weer andere weg. Uh, sowieso in de zorg is er een, een groot verloop uh, en dat is bij de hoop niet anders. Uh, als je naar uh, onze website gaat: www.dehoop.org. Dan uh, zal je zien dat er een aantal vacatures staan. Toch zijn dat niet altijd alle vacatures die, uh, die we hebben binnen de organisatie. Sommige vacatures worden al uh, intern opgelost. Of uh, moeten nog een uh, bepaalde weg bewandelen. Voordat ze extern uh, gepubliceerd mogen worden. Dus het, het, het meest recente en het meest uitgebreide overzicht staat wel uh, op uh, onze website. Maar daarnaast kan je ook een, een brief schrijven. Alleen... Wij vragen altijd wel van, denk even goed na, als je een brief schrijft, wat wil je bereiken met die brief? Schrik niet, wij krijgen per jaar ongeveer duizend open sollicitaties binnen. Dat is heel veel, zeker ook in deze tijd van recessie, eh, dat nog, nog steeds duizend mensen denken van, eh, ik zou heel graag bij de hoop willen werken. Dat gebeurt ook heel vaak vanuit een, een stukje roeping. Maar van die duizend mensen kunnen we er geen, uh, geen duizend plaatsen. Uh, en daarom kijken we in de brieven altijd heel kritisch... Op, ...heb je op een specifieke functie gesolliciteerd en voldoe je aan de eisen. Tuurlijk, we zijn een christelijke instelling en we zoeken in eerste plaats christenen. Uh, want al onze medewerkers zijn christelijk. Maar niet alleen een christen kan zomaar een functie uh, invullen. Je moet ook voldoen aan bepaalde kwalificaties... Als wij een verpleegkundige zoeken met GGZ-ervaring of verslavingservaring, nou, dan moet je de opleiding tot verpleegkundige gedaan hebben. En dan moet je ook uh, ervaring opgedaan hebben in een GGZ-instelling. Mm -hmm. Als we een uh, slausadministrateur vragen uh, met ervaring, ja, dan moet je bij een of andere organisatie, en dat maakt dan misschien wat minder uit waar, maar moet je wel ervaring hebben met het, uh, het, het laten draaien van een sluisadministratie. Dus we stellen ook gewoon professionele eisen. En als je op de advertenties, in onze advertenties kijkt, dan is het belangrijk dat je goed, goed nadenkt... ...bezit ik die kwalificaties en reageer ik dan heel specifiek op een bepaalde advertentie. Ja, en als dat in beide situaties het geval is... Nou, Dan hoop ik dat je die brief gauw schrijft. Uh, en zeker voor verpleegkundigen, want die, die vacatures die hebben we continu. En die mensen zijn ook vreselijk hard nodig in ons uh, proces. Ja, en Hoe groot op dit moment, hoeveel mensen zijn op dit moment in het bestand van de hoop? Hoeveel medewerkers? We, hebben, we praten nu ongeveer over een, een dikke 500 uh, betaalde medewerkers. Nou, een stuk of 30 vacatures, 40. dus Zeg maar dat we ongeveer op 550 uh, medewerkers zitten. Uh, in, uh, ...in samenwerking met de stichtingen waar we, waar we samen mee werken. En we praten daarnaast over een uh, getal wat, wat wellicht groter is dan die uh, 550 medewerkers. En dat zijn de vrijwilligers die zich op vele manieren uh, inzetten voor uh, de hoop. En dat kan zijn vanuit huis, uh, met name bij Stichting Christus is dat uh, veel meer het geval. Uh, maar we hebben ook hier op het dorp uh, heel veel vrijwilligers uh, rondlopen... En ja, tegen vrijwilligers uh, zou ik bijna willen zeggen van we hebben er nooit genoeg. Nee, nee. Nou, nou heb ik wel een, een, een, misschien ook wel een kritische vraag aan jou. Ik zit uh, ook regelmatig op de verjaardagen, vertelde ik werkzaam ben zelf als uh, presentator bij De Hoop. En dan zeggen ze, ah oh, werken bij De Hoop, het is toch zo zwaar. Uh, waarom zou je dan toch kiezen voor de baan? Dat kan ik beantwoorden, maar die zou ik het van jou willen weten <laughs> bij De Hoop. Ik denk dat uh, als je uh, solliciteert bij de, hoop, bij de hoop dat je uh, daar van tevoren goed over nagedacht hebt. En in vele gevallen ook gewoon voor gebeden hebt. Uh, dat je dan ook weet dat God je uh, hier naartoe haalt of je naartoe roept uh, om uh, in, in zijn dienst te staan. En dat is niet, niet zomaar iets, dat zeggen we ook heel vaak... Zelfs bij, het, bij de sollicitatiegesprekken en het staat zelfs in de arbeidsovereenkomst. Het is, niet, het is iets meer dan een gewone baan. Het is niet zomaar iets. Het is uh, een baan en het is roeping. En als God je roept, dan, uh, ja, dan, dan, dan ben je hier gewoon op je plek. Dat klinkt wel heel erg met uh, beide bandjes van de grond af. Uh, maar het is wel een stukje realiteit. Uh, daarnaast, is het een zware baan? Ja, het is een zware baan. In de GGZ, uh, is een, zeker in de verslavingszorg, is het gewoon überhaupt zwaar werk. Uh, en dan maakt het niet uit of je bij ons werkt of bij een, uh, een andere organisatie die niet christelijk is. Het is gewoon een zware job. Uh, dat geldt ook voor uh, ondersteunende functies. Uh, het is niet altijd makkelijk om uh, zeg maar je te uiten uh, en, en te kunnen zeggen van uh, ik werk bij de hoop. Want er zit ook een bepaalde sfeer omheen. En toch is dat juist de sfeer die het verschil maakt. Uh, en zeker als je weet dat je voor die sfeer geroepen bent. Dan uh, denk ik dat, uh, dat je echt op je plek bent. En dat het ook uh, goed is om hier te zijn en hier te werken. enthousiast te zijn. Uh, en volgens mij kan je dan gewoon niet anders dan enthousiast op een verjaardag gaan zitten vertellen waarom je werkt. Uh, we zeggen wel eens van... Uh, uh, zie je, tegenwoordig hebben we belangrijke organisaties. Die hebben een ambassadeur. World Vision, eh, zeker ook bekend, Hij heeft als ambassadeur, eh, ambassadeur Kees Kruijenoord en die doet geweldig werk. Nou, wij hebben ook zo'n uh, uh, prachtige ambassadeur, Cor Adonai, uh, maar eigenlijk zijn wij allemaal ambassadeurs. Alle mensen die werken bij De Hoop, of ze nou vrijwilliger zijn of betaalde medewerker, zijn ook ambassadeur van De Hoop en ik merk dat gewoon bij mezelf. Uh, als ik, het maakt niet uit waar ik ben. Of ik uh, op een beur sta. Uh, of op een verjaardag zit. Uh, bij de familie. Uh, of in de winkel. Of een boodschappen doen. ben. Uh, of uh, ergens een plek reserveer. En dan mijn visitekaartje uitdeel. Uh, dan zeggen mensen. Wat is dat de hoop? En dan heb ik gelijk een aanleiding om uh, te praten. Dan moeten ze me soms wel afbreken. Anders dan, uh, zijn we zo een uur verder. En soms dan is dat ook niet de bedoeling. Maar als je... Het gevoel hebt dat je op je plaats bent. En je bent enthousiast over wat, wat we hier aan het doen zijn. En als je ziet hoeveel eh, gasten er goed uit een behandeling komen. En, en daar eh, ja, profijt van hebben. Dan word je toch enthousiast. Ja. Nou, en dat, ik denk dat als, als we allemaal net zo enthousiast zijn. Eh, en ambassadeur zijn eh, van de hoop. Dat we dan eh, zelfs nog meer kunnen bereiken als Kees Kruijenoord eh, voor de Wild Vision. Ja, en kunnen de, de mogelijke potentiële nieuwe collega's van mij ook hier, uh, hier komen? Uh, Jij ja, zegt natuurlijk een brief is belangrijk. De, eigenlijk heb je al een aantal vragen die ik zelf al wat uh, voorbereid als het zijn van wat is belangrijk potentieel. Maar stel voor dat iemand nou zegt van nou ik, ik heb de website gelezen, ik heb een foto gezien, een filmpje. Maar toch wil ik graag gewoon komen. Is dat mogelijk? Je mag altijd schrijven. Uh, de, de, de, de, hoeveel brieven we ook binnenkrijgen wat mij betreft komt het driedubbel aantal uh, van die open sollicitaties binnen, geen enkel probleem je mag altijd naar de afdeling personeelszaken schrijven en zeggen van ik wil graag komen werken bij de Hoop. We, we kijken daar toch heel kritisch naar en proberen daar zo eerlijk mogelijk antwoord in te geven als we mogelijkheden zien zeggen we dat als we geen mogelijkheden zien dan zeggen we dat ook ja. kijk een afdeling personeelszaken uh, is ook een professionele afdeling. En we, we willen ook de, de afdelingen hier de, die binnen de hoop werkzaam zijn... zo goed mogelijk ondersteunen, zo professioneel mogelijk ondersteunen... met de goede kandidaten. Dus we moeten ook daarin een goede selectie maken. Maar als jij bij die kandidaten hoort. Ja, natuurlijk. Dan nodigen we je uit. Dan ben je van harte welkom. Ja. En ik, heb ook, uh, ik weet ook dat het op de website staat van uh, ik ben ICT manager, maar het ligt me niet meer. Ik heb een hart voor mensen. Dan zou je ook kunnen omscholen, hè? Ja, dat kan. Uh, wij, hebben, uh, wij bieden af en toe faciliteiten om uh, dat mensen zich kunnen omscholen en uh, als groepswerker of als verpleegkundige aan de slag kunnen gaan in het behandeltraject voor de gasten. Uh, Toch ben ik daar ook wat voorzichtig in, om uh, um, uh, um dat zomaar te beloven. Uh, als je al een, een hele lange carrière ervaring hebt, uh, dan is dat zo'n omswitch niet eens zo heel makkelijk. Dus daar moet je wel heel goed over nagedacht hebben. Daarbij komt dat we uh, op iedere afdeling wel één of twee omscholers kunnen gebruiken, maar tegelijkertijd we hebben we er al een heleboel. Uh, en op een gegeven moment, dan, dan houdt het gewoon op. We kunnen niet uh, continu uh, allerlei uh, mensen gaan omscholen. Dus als we plek hebben, welkom. Uh, dan kan dat. Dan behoort dat tot de mogelijkheden. Uh, maar dan moet je er ook wel echt toe geroepen weten. Uh, ja, en als we die plekken niet meer hebben, dan zal ik het ook gewoon eerlijk zeggen. Ja. Ja. Nou, ik ben uh, helemaal bij eigenlijk als het gaat over uh, ja, wat werken bij de hoop inhoudt... dan wel gewoon uh, ja, wat voor een procedure er eigenlijk helemaal uh, aan vooraf gaat... en waar jullie eigenlijk ook wel druk mee, uh, mee bezig zijn om de mensen binnen te halen. Uh, ja, nogmaals, van jou wil ik vragen, waar moeten mensen uh, heen bellen, mailen? Uh, waar kunnen ze meer vinden op de website... Uiteraard, dat is het meest makkelijke, eerst op de website, daar staan alle vacatures vermeld, daar staat het adres vermeld waar je naartoe kan reageren. Afdeling personeelszaken van de hoop, ik denk als je gewoon op de, de envelop al zou zetten, afdeling personeelszaken van de hoop in Dordrecht, dan komt het al automatisch terecht. Op de website vind je ook een digitale sollicitatieformulier wat je kan, kan invullen, dat komt rechtstreeks bij ons terecht. Uh, nou, ik denk dat alle gegevens daar het meest eenvoudig te vinden zijn. Ja. Nou, ik kan beamen, Wim, dat het heel bijzonder is om, uh, om als medewerker hier bij De Hoop werkzaam te kunnen zijn. En uh, ja, mocht u als luisteraar, uh, luisteraar geïnteresseerd zijn om uh, ja, ook gewoon betrokken te zijn. Al is het als vrijwilliger uh, of misschien wel als betaalde baan in een GGZ-verpleegkundige uh, job of wat dan ook. Uh, bezoek onze website www.hoop.org. Uh, Wim, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Heel graag gedaan, Joost. the ball GGZ vindt het essentieel dat al haar cliënten het evangelie kunnen horen. Gods woord, de Bijbel, is daarbij heel erg belangrijk. We geven dan ook graag Bijbels aan cliënten en aan hun familieleden. Per jaar zijn dit er maar liefst 300. En per jaar hebben wij dan ook een bedrag nodig van ruim 4000 euro. Om Bijbels uit te kunnen blijven delen, hebben wij uw steun hard nodig. Steun ons en maak uw gift over op Giro 38 38 38. Dank u wel. In ons programma van, uh, van De Hoop Magazine staan onze gasten, ofwel cliënten, centraal. Um, zo hebben wij deze aflevering een speciaal interview... wat uh, opgenomen is op Horeb. Horeb is een christelijke wonen en leefgemeenschap in Beekbergen... en onderdeel van De Hoop. Marijke Duijfhuizen is daar op reportage gegaan... en heeft een uh, interview gehad met een van de bewoners daar. Willem, jij woont uh, nu uh, tijdelijk bij uh, wonen en leefgemeenschap Horeb in Beekbergen. Kan jij misschien vertellen... Waarom? Alsoe in feite heel simpel, uh, ik had op dat moment dat ik hier kwam geen onderdak meer en ik wilde dus ook heel graag van mijn verslaving af, dus dat was uh, dit de aangewezen plek. Want hoe lang ben je inmiddels bij Horeb? Pak een beetje negen maanden. En wat is de reden geweest waarom je bij Horeb hebt aangeklopt, behalve dan dat je geen dak boven je hoofd had? Uh, de reden is dat ik, uh, mijn vriendin die maakt het uit met mij, dus uh, rond de kerstdagen is ze vertrokken. Na de Noorderzon. ik weet nog steeds niet waar ze zit. En, uh, ja, ik kon daar dus niet alleen blijven, want ik woonde bij mijn schoonouders in toen. Dus ik moest daar ook uh, uitgaan. Ja, en uh, ik kon bij mijn ouders niet terecht en mijn, bij mijn broer en schoonzussen ook niet. Dus uh, ze zijn voor mij aan het zoeken gegaan en uh, uiteindelijk ben ik dus hier terecht gekomen. En je zei net dat je ook uh, verslaafd bent uh, geweest, tenminste dat je van je slaving af wilde. Wat, uh, wat is jouw verslaving geweest? Zowel heroïne als cocaïne. En heb je dat lang gebruikt? Ongeveer tien jaar. Veel te lang dus. Want is daar echt is daar een echte bepaalde reden voor geweest of heb je het een keer gebruikt en dat beviel wel? Hoe ging dat bij jou? Ik kreeg uh, mijn laatste vriendin die ik dan leerde kennen, die, uh, die was gebruikster. En daar kwam ik na een half jaar, dat we samen waren, ongeveer pas achter. Dus ja, en, uh, van het een komt het ander. Ik ben, ik ben er ook een keer, uh, nou laat mij ook maar eens een keer proberen. En ik ben er nooit weer van geraakt. Behalve nu dan hier. Want wat doet dat dan met je drugs? Uh, is het, je zegt, het dus, ik kon er niet van afkomen, zei je. Waarom niet? Ja, waarom niet? Uh, ja, je krijgt er een heel prettig gevoel bij. Uh, vooral heroïne. Je wordt uh, niet makkelijk ziek. En dan ga je dus gebruiken om maar niet ziek te worden. Dat is dus wel een hele belangrijke reden om te blijven gebruiken. Maar nu had je. Je bent nu bij hoorheb. Dus dat betekent zoiets van nou, ik wil er inderdaad mee stoppen. Wat is voor jou doorslaggevend daarin geweest? Waarom wilde je graag stoppen? Uh, ja, er waren diverse uh, aanleidingen. Maar de grootste was dus in het geval. Uh, ik had er zo'n pijn op je financieel van gemaakt. Dat, dat kon ook zo niet doorgaan. Dus uh, dat was ook wel een grote reden om ermee te willen stoppen. En uh, je bent nu bij, uh, bij Hoorp. Uh, wat zijn dingen die je hier leert voor jezelf? Om zelf weer de dingen aan te pakken. Om zelf weer de, de, de boel op de rails te krijgen en de boel weer op orde te krijgen. Dat is toch wel een van de belangrijkste speerpunten hier: zelf programma, Iedereen moet, als je wat gedaan wilt hebben, dan zul je het toch echt zelf moeten doen. Vind je het wel prettig om bij hoor te zijn, of is het voor jou een noodzakelijk kwaad? Uh, absoluut geen noodzakelijk kwaad. Ja, om, in verband met mijn verslaving natuurlijk wel, maar uh, ja, ik vind het heel prettig hier, ja, absoluut. Volgens mij ben jij koster hier. Wat, uh, wat houdt die taak precies in? Het schoonhouden van de kapel, uh, zorgen dat er uh, koffie en thee is voor als er bezoek is. Uh, en altijd zorgen dat uh, voor de kapeldiensten de boel op tijd open is. Ja, want vertel eens wat over die kapeldiensten. Want zijn die elke dag of is dat één keer in de week? We hebben elke dag, behalve het weekend, de, de dagopening, morgens vroeg. En uh, daarna aansluitend, s'avonds om half acht, een uh, dagafsluiting. Met twee keer in de week nog een uh, woensdagavond, een, een uh, echte kapeldienst zou ik zeggen, van anderhalf uur en op zondagmorgen. En ga jij graag ook zelf naar die uh, diensten toe? Uiteraard, uiteraard. Dat is een van de, ook een van de belangrijkste punten hier. Het is een christelijke woon- en leefgemeenschap. Dus dat, dat hoort er aan, hoort dat erbij. Maar ik mag er inderdaad ook heel graag zijn, ja. Waarom ben je er graag? Ja, om van, uh, om van het woord te leren. De Bijbel? Uiteraard de Bijbel, ja, zeker de Bijbel, ja. Want wat betekent uh, het geloof voor jou? Ja, de, zonder het geloof had ik a uh, hier niet gezeten. En uh, ja, het is toch wel heel belangrijk om, uh, om met het geloof verder te gaan. Anders, anders red je het echt niet. Anders red je het niet om van je verslaving af te blijven? Nou, om, uh, om goed te kunnen verder gaan met, uh, met, met je leven. Want wat zijn bijvoorbeeld nog dingen die je heel erg graag zou willen? Ik zou best wel weer contact met mijn kinderen willen. Die ik al uh, nu onderhand bijna elf jaar al niet gezien heb. Vind je het ook lastig om zo te vertellen? Ja, uiteraard. <lacht> ja. Heb je uh, zelf het idee dat dat ooit nog wel eens goed kan komen tussen jou en je kinderen? Daar ga ik vanuit. Ik ga er vanuit dat, ze, uh, dat mijn kinderen ook een keer zullen zeggen: Goh, wie is nou mijn echte papa? En dan, dat ze mij ook gaan zoeken. Ik ben ook al op zoek, maar ik kan ze nog niet vinden. Ik weet niet waar ze gebleven zijn. Is het een van de redenen ook geweest, jouw kinderen, om te stoppen met, uh, met uh, verslaving met drugs? Had er ook duidelijk mee te maken, zeker. Ja hoor. En als je nu uh, um, uh, iemand tegen zou komen. Uh, die nog verslaafd is. Jij bent inmiddels van de drugs af. Maar iemand die nog verslaafd is. Zou je diegene Horheb aanprijzen? En zo ja. Waarom? Die zou ik zeker Horheb aanprijzen, absoluut. En waarom? Uh, het is. A. Uh, de beste plek op, uh, op de hele wereld, zou ik haar zeggen. Hier in, uh, op Horheb. En uh, ja, je leert, er, je leert er alles over de Bijbel. En hoe je ermee om moet gaan. En hoe je met andere mensen om moet gaan. En het is voor mij de beste plek. En voor een heleboel andere mensen ook hoor. Heb je voor jezelf een idee hoe lang je hier nog bent? Geen enkel idee. Je ziet zoals het. Uh... Komt. Ik laat de ding op me afkomen. Als, uh, als er wat uh, goeds op mijn pad komt, wat, uh, wat verstandig lijkt, dan uh, moest ik daar maar eens naartoe gaan. Maar ik weet nu nog niet wat. Van zondag 8 tot en met zondag 15 november 2009 organiseert een aantal christelijke organisaties voor verslavingszorg en preventie voor de vierde maal de Week van Verslaving. Tijdens deze themaweek worden in het hele land activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Het thema van de Week van Verslaving van 2009 is leven na verslaving. De deelnemende organisaties hebben voor dit thema gekozen om aan te geven dat verslaving geen eindstation hoeft te zijn. Het is namelijk voor elke verslaafde mogelijk om een nieuwe start te maken. De Hoop is een van de deelnemers van de Week van Verslaving. Op de website www.weekvanverslaving.nl leest u welke organisaties er nog meer meedoen. De Hoop organiseert dit jaar zes themabijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Op 12 november is er een themabijeenkomst over rouwverwerking.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 Zaterdag 14 november organiseert de Hoop een feestelijke sportdag voor kinderen en jongeren. Aanleiding hiervoor is de officiële opening van het Omnistadion, een sportkooi speciaal voor het spelen van voetbal op dorp De Hoop. Erika Terfstra, voorzitter van het NOC NSF, zal de opening verrichten. Onder leiding van professionele voetballer Q. van AZ wordt er een mini-voetbaltoernooi gehouden. Dat er meer met een voetbal kan, zal freestyle-voetballer Joshua de bewijzen in een verbazingwekkend optreden.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 De lofprijsavond vindt plaats in het MCC-gebouw op dorp De Hoop. De avond begint om 8 uur en de zaal is open om half 8. Van harte welkom. Kijk voor meer agendapunten op www.dehoop.org. drinkt jarenlang alcohol. Ze voelt zich mislukt als moeder, vrouw en echtgenote. Op een dag voelt ze zich zo wanhopig dat ze het uitroept naar God. Heer, haal me thuis. Maar de Heere God doet een wonder in haar leven en leert Irma zich weer waardevol te voelen. Bij de hoop leert zichzelf niet meer weg te cijferen, maar te zijn wie ze is. Een geliefd kind van God. Steun de hoop bij haar werk en help vrouwen als Irma. Maak uw gift over op Giro 38 38. 38. Hier bij mij aan de tafel deze aflevering zit ook Albert Mout. Albert Mout is projectcoördinator van het Evenementen- en Projectenbureau. Nou, mondvol. Albert, wat zijn ja, al jouw werkzaamheden de dag door of misschien wel het jaar door? Nou, vooral het jaar door. Maar binnen het Evenementen- en Projectenbureau ben ik verantwoordelijk voor alle evenementen, alle bijeenkomsten, concerten en alle radio- en televisieproducties. die bij De Hoop en aanverwante organisaties worden gemaakt, georganiseerd. En dat is inderdaad een jaarcyclus. Dat begint ergens eind augustus en dat eindigt met de Dag van Hoop. In 2010 is dat op 26 juni. En de Dag van Hoop, dat is. wat voor een evenement? Ja, zeg maar een open dag. Ieder jaar zullen we die opnieuw houden. We nodigen dan iedereen die belangstelling heeft uit. Met name onze donateurs, om ook te laten zien wat we het hele jaar weer gedaan hebben. Met alle financiële middelen die ons zijn toevertrouwd. Maar we weten dat er op zo'n dag ook heel veel mensen komen die hulp nodig hebben. Uh, mensen die hulp gehad hebben en willen kijken hoe het werk van de hoop uh, uh, vorm heeft gekregen in de loop van uh, de jaren. Want er verandert uh, heel erg veel. Uh, met workshops, seminars, bijeenkomst, artiesten. Dus we maken er een uh, compleet aangeklede dag van. Ja. We hebben het net uh, zelf ook uh, gehad met uh, Wim Hamer over, uh, over werken bij de hoop. Ben je zelf al, al lang werkzaam bij de hoop? Dat uh, begint richting de tien jaar te gaan nu. Dus okay. dat is al een aardige tijd. Ja, en uh, nou ja, we hadden het ook net even over uh, ja, het belang van uh, ja, dat je ook zelf christen bent. Zie je dat ook zo in het werk wat jij ook doet en waar je mee bezig bent? Ja, dat is er absoluut. Want de hoop is natuurlijk een uh, christelijke organisatie. Een organisatie met een christelijke identiteit. En uh, bij alles wat we doen verwachten we het ook van God. Um, en dat zit vaak ook in uh, hele kleine details, niet alleen in de behandeling van de gasten waar we als medewerker ook een hele actieve rol in hebben, maar dat uh, geldt ook in alle werkzaamheden waar je zelf verantwoordelijk uh, voor bent. En uh, ja, als je zegt van je verwacht het uh, van God, uh, dat betekent dus ook dat wij uh, dagelijks uh, uh, God bidden, God aanroepen voor uh, datgene wat voor die dag weer uh, op het programma staat. Dus het is wel heel belangrijk om uh, als christen ook uh, actief mee te doen in kerk en gemeente. En om datgene ook uh, hier binnen het werk van de hoop uh, verder uit te stralen en vorm te geven. Ja, nou uh, weet ik dat de hoop ook uh, druk bezig is om... Uh... Om multimediaal uh, zichzelf ook breed, uh, breed te maken. Dat doen we al door middel van onze uh, radioprogramma's. die bij al bij een tiental uh, lokale omroepen worden uitgezonden. Uh, nou, dat doen we door middel van onze website. zo multimediaal uh, mogelijk te maken. Uh, maar ook uh, gaat de Hoop televisie maken. Maar waarom kiest de Hoop er dan ook voor om ook nog televisie te gaan maken? Nou, een van de belangrijke opdrachten die we hebben, dat is uh, hoe bereik je mensen? Hoe bereik je mensen met het evangelie en hoe bereik je mensen met een boodschap van hoop? Boven de deur staat, staat de tekst help mensen op weg naar een nieuw leven. Um, dat betekent wel dat wij ook in contact moeten komen met uh, mensen. Niet alleen om problemen te voorkomen, maar ook om de hulp die wij uh, uh, hebben, om die aan te bieden. Nou, dat kan met gedrukte media, dat doen we van oudsher, ons uh, magazine, De Hoop Nieuws... Het blad Connect. Daar zit natuurlijk een beperkte oplage aan. En het kost altijd veel tijd, geld en energie om dat te maken. Radio is daar de afgelopen jaren bijgekomen. Maar dat geldt nu ook voor televisie. Dat was altijd een, ja, een medium wat ver van ons af stond. Kost een hoop geld. Speelt zich vooral af in het Hilversumse. Maar dat is, uh, ja, laat me zeggen, met de YouTube-generatie een heel stuk dichterbij gekomen. De productiekosten zijn niet zo heel erg hoog meer. En de mogelijkheden die zijn er vele malen meer dan een aantal jaren geleden. Dus we gaan de eerste stappen op het gebied van televisie zetten. En we gaan op die manier laten zien dat er absoluut hoop is. En Dat is dus ook echt een van de doelstellingen van het... Uh... ...van de televisieprogramma's die jullie willen gaan maken. Ja, dat is een van de doelstellingen. Mensen ook laten zien dat het niet uitzichtloos is... ...maar mensen via de televisie ook laten zien welke getuigenissen er zijn... ...en dat een behandeling wel degelijk zin heeft... ...en dat het de moeite waard is om ook die stap te zetten. En misschien, en dat weten we inmiddels wel... ...dat wij mensen door middel van de vraaggesprekken op televisie... ...of de programma's die we zullen aanbieden, ook kunnen bemoedigen... Uh, en kunnen laten zien dat er ook hele andere keuzes te maken zijn. Ja. Nou, jullie zullen als een, als een try-out uh, beginnen met een serie van drie uitzendingen. Uh, wat mogen we daarin uh, in, in verwachten? Wat voor soort programma's worden het? Wordt het een talkshow? Of, of ja, het worden een een live uh, talkshows. Programma? We gaan uh, eerst drie afleveringen maken. Die worden op 28, 29 en 30 december uitgezonden. Ergens in de avond. We maken ze nu voor uh, het televisiekanaal uh, Family 7. Uh, die bepalen ook wanneer ze geprogrammeerd worden. Dus ergens om tien uur of elf uur in de avond. Wij nemen ze op, want we durven het nog niet aan om ze direct live uit te zenden. En we hebben uh, in concept, moet ik zeggen, de eerste drie onderwerpen wel vastgesteld. We zullen één aflevering maken rondom alcohol. Heeft natuurlijk ook alles te maken met uh, de feestdagen. Uh, een tweede aflevering die gaat over, zoals wij noemen, de donkere dagen. Je moet je daarbij voorstellen dat ook rondom de feestdagen veel mensen worstelen met gevoelens van eenzaamheid, rouwverwerking, depressiviteit, bezorgdheid. Hoe feestelijk de feestdagen voor veel mensen ook zijn. Wij weten dat er een heel belangrijke categorie mensen is voor wie dit soort dagen een heel groot probleem is. Dus we zullen dat in de talkshow bespreekbaar maken. En nog een derde aflevering die gaat over de toekomst. Want met oud en nieuw voor de deur is dat natuurlijk een belangrijk onderwerp. Hoe ziet je toekomst eruit? En met de tak van sport waar wij ons bij de hoop mee bezighouden... willen we met name daar ook aandacht aan besteden. Ja. En is het ook de mogelijkheid dat er meer programma's gaan volgen? Ja, als, het, als de eerste drie proefuitzendingen achter de rug zijn, zullen we die met elkaar bespreken. En dan is er een optie om vanaf maart, iedere vrijdagavond, 13 afleveringen lang de talkshow opnieuw op de buis te brengen. En we kijken dan even of we het live aandurven of dat we ze inblikken en opsturen naar Family 7. En kunnen mensen dan ook naar aanleiding van de programma's die gaan komen of mocht dat live zijn ook dan hun vragen stellen die daar ook behandeld worden? Ja, de bedoeling is zeker dat mensen reageren op het uh, programma. Kijk, als we ze van tevoren opnemen, wordt dat uh, wat lastiger. Maar zodra ze live uitgezonden worden, dan uh, kunnen mensen online uh, reageren. Waarschijnlijk via internet of via ons callcenter. En we zullen de vragen dan behandelen in het uh, televisieprogramma. Uh, daar waar ze opgenomen worden, kunnen mensen nu al reageren. Als ze daar belangstelling voor hebben en hun vragen via info allemaal doormailen. Ja, dus als, mocht u nog vragen hebben... of u als luisteraar al denkt van... ik wil meer weten over alcohol... over uh, ja, eenzaamheid, over de toekomst... Hè, zoals ik daar even kort die drie programma's kan uh, beschrijven... dan kunt u dat uh, mailen naar uh, info.deho.org. Uh, gaat er ook publiek bij zitten? Ja, we vinden het ontzettend leuk om mensen uit te nodigen in dat uh, programma. Er zijn natuurlijk heel veel uh, talkshows op de Nederlandse televisie... waar publiek aanwezig is en uh, wij denken dat wij per aflevering zo'n 30, 40 mensen aan publiek kunnen ontvangen. Niet de bedoeling dat die allemaal mee gaan discussiëren aan de tafel met de studiogasten die we op dat moment hebben, maar het moet uh, uh, ook een leuke avond zijn om uh, zo'n dergelijke opname bij te wonen. Oké, okay, dus dan kunnen ze ook naar datzelfde info .org eventueel zich aanmelden als publiek? Ja, meld je aan, want het uh, wordt ook gewoon een leuke en gezellige avond om bij zo'n televisieopname aanwezig te zijn. De eerste opnamedatum die staat nu gepland voor dinsdagavond 15 december. Oké. Okay. Nou, ik wil je hartelijk bedanken even om dit toegelicht te, toe te hebben, Albert, over uh, ja, de, de voortgang eigenlijk. Als je ziet hoe de hoop ook groeit in, uh, ja, in de mensen bereiken in de huiskamers. Bye. Voordat ik deze aflevering ga afsluiten, wil ik mijn studiogast hartelijk bedanken voor hun komst hier. Als u meer informatie wil hebben over het werk van De Hoop, of u wil graag werken bij De Hoop, of u zo graag publiek willen zijn bij de drie televisieuitzendingen die gaan plaatsvinden, dan kunt u surfen naar onze website www.dehoop.org www.dehoop.org U kunt ook vragen stellen daarover, over de afleveringen Alcohol, Eenzaamheid en Toekomst. Dat kan op info.dehoop.org Dus info.dehoop.org Wilt u nu graag een van onze medewerkers uh, zelf spreken, dan kan het ook via ons uh, informatie- en planningcentrum. Dan kunt u bellen naar 078-6111-222 078-6111-222 Wilt u nu graag meer weten van De Hoop Radio? Dan kunt u ook op onze website, dehoop.org, drie afleveringen terug tot drie afleveringen terug luisteren naar onze radioprogramma. Ik wil u hartelijk bedanken en tot volgende week.